Vijf uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De Keniaanse veiligheidsdiensten melden dat ze alle verdiepingen van het winkelcentrum in Nairobi in handen hebben. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken is het onwaarschijnlijk dat er nog ergens gijzelaars zitten. Het ministerie kan niet zeggen of er nog terroristen van Al-Shabaab binnen zijn. Mogelijk hebben ze zich ergens in het winkelcentrum verschanst. Maar volgens de minister kunnen ze geen kant meer op. Bij het uitkomen van de verschillende verdiepingen zouden drie terroristen zijn gedood. Het winkelcentrum in Nairobi werd sinds zaterdagmiddag bezet... door de terroristen van de islamitische terreurbeweging Al-Shabaab. Bij de aanval zijn volgens het Keniaanse Rode Kruis 62 doden gevallen... onder wie een 33-jarige Nederlandse vrouw. Een oud-medewerker van de FBI heeft toegegeven... dat hij geheime informatie naar het Amerikaanse persbureau AP heeft gelekt. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie bekendgemaakt. Het ging om informatie over een dreigende terreuraanslag... In mei 2012 publiceerde AP een verhaal over de CIA... die een aanslag van de jemenitische tak van Al-Qaeda... op een Amerikaans vliegtuig had vereideld. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de oud-medewerker... met zijn actie de nationale veiligheid in gevaar gebracht... en mensenlevens op het spel gezet. De oud-medewerker van de FBI heeft nu bekend... dat hij de informatie over de CIA-operatie heeft gelekt. En ruil voor de schuldbekentenis... komt hij in aanmerking voor strafvermindering. Op Curaçao is opnieuw een man aangehouden... die verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord op politicus Helmin Wiels. Het is een man van 36. Net als alle andere verdachten komt de man uit de wijk Koraalspecht. Hij zat al in voorarrest voor twee liquidaties... in het drugcircuit van Curaçao. In totaal zitten nu vier mensen vast in de zaak Wiels. Een vrouw is ook verdachte... maar mag van de rechter in vrijheid de rechtszaak afwachten. Het weer bewolkt en kans op mist. In de loop van de dag zon, het wordt 19 graden. Woensdag kan er een bui vallen. Daarna tot het weekend droog en rond de 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Renze Klamer. Goedemorgen en uh, hartelijk welkom bij het laatste uur van Dit is de Nacht. In dit uur vliegen we, figuurlijk gezien, naar uh, Nico Smit in Nepal. Hij vertelt ons uh, over de politieke onrust daar. We spreken ook met uh, blogger Maike, Die vertelt over de aanslagen in de hoofdstad van Kenia, Nairobi. En uh, we gaan nog meer doen. We gaan praten in Dit was de dag met Regilio Tuur over zijn wereldtitel een kleine twintig jaar geleden in het boksen. En we blikken vooruit op de film die over zijn leven wordt gemaakt. En tenslotte kijken we ook nog naar de dag van vandaag. En dat doen we met Kamerlid Tchitske Siderius. Dat allemaal straks, maar nu eerst muziek. Is de, Het is de nacht. De nacht. Het renteklaar met renteklaar met renteklaar met renteklaar met renteklaar met renteklaar met renteklaar met renteklaar met renteklaar met renteklaar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 Jan Mayer was dat. Hij heeft net een nieuw album uit en nu hoorde Wildfire. Hij staat binnenkort in Ziggo Dome in Amsterdam. En ik ben, kan trots melden dat ik er heen ga. Hij ja, heeft er niks aan, maar ik ga daar erg van genieten. En ik ben fan van deze man. Um, we gaan naar een heel ander deel van de wereld dan Nederland. Namelijk naar Nepal. En daar zitten Astrid en Nico Smit. En zij zijn uh, ja, dit keer voor het, uh, voor het laatst echt de over hun werk daar in de uitzending. Omdat ze terugkeren naar Nederland. Uh, aan de telefoon heb ik Nico Smit. Nico, goeiemorgen. Goedemorgen. Uh, de laatste keer hè, voor jullie? Uh, ja, nou we zijn nog niet uh, helemaal terug in Nederland. Uh, we blijven komen in de zomer van 2014. Okay. Uh, maar het is inderdaad wel de bedoeling dat we volgend jaar terugkomen naar Nederland. En dat is van, uh, zoals we het zelf zeggen, voor onbepaalde tijd. Voor onbepaalde tijd, oké. Okay. En, en even uh, ja. heel kort, wat <laughs> hebben jullie daar de afgelopen jaren gedaan in Nepal? Uh, we zijn, uh, Astrid en ik zijn sinds uh, februari 2009 als uh, adviseurs werkzaam namens uh, Stichting Tier voor uh, de United Mission to Nepal. Dus een internationale NGO uh, ontwikkelingsorganisatie die hier in Nepal werkt al sinds 1954. Ja. Uh, Astrid is onderwijsadviseur. Ik ben adviseur op het gebied van uh, landbouw en kleinschalige bedrijvigheid. Ja. En jullie zitten daar al sinds? Uh, februari 2009. 2009, jaar of uh, zeker ja. 4,5 nu. Uh, dat betekent dat jullie ja. ook daar het, het leven meemaken en gewoon het leven van alle dag. Bijvoorbeeld de, de politieke situatie. Nou, het is een land waarvan, we dat niet, waarvan wij dat in Nederland niet elke dag meekrijgen. We weten vaak, nou, het ligt ergens een beetje in de buurt van, uh, van uh, China, India, daar ergens in dat blok. Uh, maar hoe het daar politiek ja. uh, gaat, dat weten we allemaal niet zo. Nou, dat is een beetje wankel. Kun je daar iets over zeggen? Uh, in Nepal is, een, uh, is vanaf 1996 tot 2006 is er, uh, een, ja, een soort opstand of insurgency... ...dat uh, is het Engelse woord ervoor van de Maoïsten geweest... Mm -hmm. ...als protest tegen uh, hoe dingen hier in het land uh, gingen. En, uh, nou, in 2006 zijn er uh, vredesbesprekingen geweest tussen de Maoïsten en uh, de Nepalese regering. Is er een vredesakkoord gesloten. Uh, daarna zijn er verkiezingen uitgeschreven voor... Uh, de grondwetgevende raad en die had als taak om uh, een nieuwe grondwet aan te nemen. Uh, daarvoor hadden ze in eerste instantie twee jaar en dat is verlengd naar nog eens twee jaar. En uh, dus vier jaar later uh, heeft de toenmalige minister-president... die van de Maoïstische partij was, besloten van nou we stoppen ermee... en we gaan uh, een, een, een soort overgangs, uh, niet echt regering, maar instellen... die dan nieuwe verkiezingen moet voorbereiden... En in die fase zitten we op dit moment. En ja. We hebben al een datum, 19 november. Dan komen er, als alles doorgaat, nieuwe verkiezingen. Oké, okay, en in, in, in die tijd, dus in de afgelopen jaren, heeft, heeft het land eigenlijk een overgang gemaakt van een monarchie naar een republiek, hè? Dat klopt, ja. In 2008 is uh, tijdens de eerste zitting van de Grondwetgevende Raad uh, de koning ja, min of meer uh, afgezet of naar huis gestuurd. Uh, en sinds die tijd is Nepal uh, niet langer een, een hindoe-koninkrijk... maar een republiek. Dus ook niet gerelateerd aan een bepaalde religie. Nee, precies. En gewoon partijen die zich, uh, die zich verkiesbaar stellen... om uiteindelijk een parlement te vormen. Uh, ja. Lijkt het wat dat betreft een heel klein beetje op, op Nederland? Of zijn daar bijvoorbeeld maar heel weinig partijen of veel? Kun, kun je iets schetsen van hoe die verkiezingen eruit zien? Uh, nou, er zijn ontzettend veel uh, partijen. Uh, heel veel kleine. Er zijn eigenlijk vier grote partijen... waarvan één al heel oud is, Nathalie Kongwes. Um, uh -huh. Daarnaast heb je de andere drie grote partijen. Twee daarvan zijn uh, co ja, co communistisch, Maoistisch, Leninistisch. Ze hebben allemaal iets wat met communisme... of Lenin of Marx of Mao... Uh, iets in hun, de naam van hun partij. En yeah. uh, daarnaast heb je nog een, een vierde partij. Dat wordt met name gevormd door... Uh, Mensen die in het zuidelijke deel van Nepal, de terrein, wonen, langs de grens met India. Ja, ja, ja. En dat zijn eigenlijk de vier grote partijen die min of meer, of er nu wel of geen parlement is, de zaken nou ja, regelen, bespreken, bekonkeren hoe je het wilt noemen, maar die min of meer de, de invloedrijke partijen zijn. Maar het is niet meer zo gekoppeld aan, aan religie. Uh, de, dat, dat is, is dat niet vreemd dat er niet bijvoorbeeld een hele grote hindoeïstische partij is? Nee, er is geen, niet echt, ik bedoel, veel, bijna iedereen die van die grote partijen lid is, is, is hindoe of, of boeddhist. Uh, maar, eh... Uh, niet partijen zoals in die Nederland als, als identiteit een... in Nederland kennen? Nee. Nee, dat geen, is, geen, geen, niet, geen nee. niet het CDA, maar het boeddhistische democratisch appel, dat bestaat daar niet? Nee, het, het bestaat wel, maar het zijn dan kleine partijen die zeg maar, bijvoorbeeld zich bijvoorbeeld weer sterk maken dat Nepal weer een hindoe koninkrijk wordt. Um, maar in de praktijk zijn de meeste partijen toch uh, gebaseerd op basis, op basis van etniciteit of, of uh, ideologie. Ja. Er zijn ook protesten daar. Politieke ideologie. Uh, ja. Protesten over bijvoorbeeld de stijging van, uh, van, van kosten van benzine uh, van studenten uh -huh. ook tegen de brandstofprijzen. Hoe komt het dat alle prijzen daar zo snel stijgen? Eh. Um, ja, met, met benzine en dergelijke, of alle petroleumproducten, die worden allemaal geïmporteerd uit India. Dus Nepal heeft geen eigen oliebronnen. Um, en uh, ja, de Nepalese oliemaatschappij heeft uh, eigenlijk continu problemen om uh, zeg maar de Indiaanse oliemaatschappij te betalen. Nee. En in verband daarmee proberen ze telkens om uh, ja, die prijzen toch uh, omhoog te krijgen. Mm -hmm. Maar zoals in veel andere landen heeft ook in Nepal uh, de bevolking... liever dat de prijzen zo laag mogelijk blijven. En uh, met name de studenten uh, die uh, beginnen uh, ja, direct met, met demonstraties... als er weer nieuwe plannen worden aangekondigd... om uh, zeg maar de prijs van een liter benzine met uh, de meest recente stijging als vijf roepies uh, te verhogen. Oké, okay, en, en doet de overheid daar nog iets mee met dat soort protesten? Ja, uh, op dit moment zijn er dus weer protesten gaande. Uh, want uh, voor de benzinevorm, de motoren waar de studenten veel gebruik van maken, is dus met 5 roepie, uh, Nepalese roepie omhoog gegaan. Uh, op dit moment, of gisteren, heeft de regering eigenlijk besloten: van nou, we maken er een prijsstroom van 3 cent, 3 roepie van. Dus 2 roepie lager. Ja. Dus ze hebben we al een concessie gedaan op basis van die uh, protesten. Maar de, ja, de, uh, de studenten proberen er nog iets meer uit te halen. Dus die dreigen nu met uh, hongerstakingen en, en andere uh, acties... om uh, de regering te bewegen om de hele prijs te kentstellen, zeg maar, af te zeggen. Oké, okay, nou, gemotiveerde studenten in ieder geval. Dat is, uh, dat is altijd goed. Dat uh, is er, ja. ja, ja. Een, een klein kijkje was dat even in, in de wereld van Nepal. Uh, bedankt uh, Nico Smit. En veel succes ook met het afronden van jullie werkzaamheden daar het komend jaar. En het instellen op weer een verblijf in Nederland. Ja, dankjewel. En, uh, ja. Bedankt. Uh, dan gaan wij zometeen okay. weer naar een ander deel van de wereld. En dat is naar Kenia, Nairobi. Nou, daar hebben we natuurlijk al veel over gehoord uh, de afgelopen dagen vanwege de aanslag daar. Uh, uh, daar horen we zometeen veel meer over van Mike. Uh, maar eerst gaan we even naar Coolplay luisteren, The Scientist. Het blijft een van de mooiste nummers van Coldplay. We gaan uh, uh, figuurlijk gezien naar Kenia. En uh, als u de afgelopen dagen het nieuws een beetje in de gaten heeft gehouden, dan heeft u gehoord van het uh, ja, vreselijke feit wat daar uh, uh, zich eigenlijk nog steeds afspeelt. Zaterdagmiddag toen vielen een, een terrorist 10 tot 15 gewapende mannen. die vielen een winkelcentrum in de Westgate Mall in Nairobi. Ze hebben daar uh, ten minste 63 mensen gedood, volgens de meest recente berichtgeving. Uh, er schijnt ook een, een Nederlander bij te betrokken te zijn geweest. Die is dan opgepakt. Uh, er worden nog enkele mensen gegijzeld. Er gebeurt daar in ieder geval uh, van alles. Uh, uh, Mike hebben we aan de lijn. Goedemorgen Mike. Goedemorgen. Jij doet daar in de buurt uh, vrijwilligerswerk in Kenia. Uh, uh, wat, wat doe jij precies? Uh, ik werk bij Matteo Children's Center, Dus in Tika, 35 kilometer van uh, Nairobi. Ja. En uh, je hebt project met uh, allerlei verschillende dingen, waaronder een uh, heel groot uh, outreach project met allerlei scholen waar we mee samenwerken om uh, de allerarmste uh, zeg maar, uh, een kans voor de toekomst te geven. Ja, mooi werk. Uh, vlakbij de plaats uh, die we nu allemaal op de voet volgen. Je bent er ook geweest vorige week in het winkelcentrum. Dat was nog voordat het allemaal gebeurde? Ja, dat was de week ervoor. Dus dat was uh, ja, vrij uh, idioot natuurlijk. Maar... Uh, het is een heel westerse, uh, westerse mol, waar je gewoon uh, eigenlijk van Keniaanse begrippen heerlijk kan eten en winkelen. Ja, een gezellig dus, ja, centrum. Ja, ook Ja, eigenlijk wel, ja. Oké, okay. en, en uh, wat krijg jij nu uh, van zo dicht bij de hoofdstad mee van, van de hele gijzeling die daar nu nog steeds plaatsvindt? Nou, eigenlijk net als de rest van de wereld volgen wij echt het uh, nieuws heel erg op de voet uh, via internet. Ja. En uh, veel mensen ook via de radio. Maar iedereen was een. Ben je niet in Nairobi? Ben je niet in de buurt? En ook iedereen is ermee bezig van... Uh, als je naar Nairobi moet, uh, of het al wel veilig genoeg is. Ja. Uh, dus ja, ook de, iedereen is... Uh, alle Kenianen zelf ook. En, en uh, wat even voor de duidelijkheid... Het is, het is een aanslag opgeëist door de terroristenorganisatie Al-Shabaab... Uh, gelieerd aan Al-Qaeda. En het heeft iets te maken met het, het invallen van, uh, van Kenia... in, Zuid, in buurland Zuid-Somalië, geloof ik. Ja, dit soort dingen dan, dat, dat lezen we allemaal via internet. Uh, ja, ik weet eigenlijk hetzelfde wat iedereen uh, gewoon via internet en via het nieuws uh, leest. Mm -hmm. Hoe ik het begrijp, uh, ja, daar zijn allerlei uh, uh, dingen op uh, te lezen. En verder, ja, ik ben daar geen expert in. Nee. En ik wil daar verder ook uh, geen uitspraak over doen. Nee, maar je, je bent wel natuurlijk, uh, uh, je leeft daar, dus je maakt ook mee hoe de sfeer is op straat. Uh, uh, uh, wordt er ja. alleen maar over gesproken op straat? Nou, wat vooral uh, hier in Kenia is, is dat ze vooral uh, ja, best wel boos zijn van de goede veiligheid en hoe kan dat nou toch? En uh, uh, ja, vooral mensen die hebben zoiets van, uh, waarom duurt het zo lang? Uh, hoe kan dat nou? En uh, waarom konden ze naar binnen komen? Waarom was het niet beter beveiligd? Uh, en aan de andere kant zie je ook heel sterk... en dat zag ik ja, Ik heb net ook nog even op Facebook gekeken... bij al mijn Keniaanse collega's. Iedereen is heel erg met zijn godsdienst ook bezig. Van vergeef uh, iedereen of uh, uh, hoe, hoe kan dat nou en uh, help ons en allemaal dat soort dingen. Maar de spirit is heel erg, we gaan door en we laten ons niet uh, door dit uit het veld slaan... Yeah. Uh, ja. Maar, maar ook veel dat vragen, zeg erg. jij. Vragen van waarom duurt het zo lang? Ik want die gijzeling is dus al sinds zaterdag bezig. Uh, tot en met nu. Dus ja. is, er, is er ook ja. daar een uh, politie... of iets die daar, die daar bepaalde antwoorden... Of, of berichtgeving over verstrekt? Nou, dat, dat is eigenlijk... zeg maar als... ja, goed. Uh, ik, ik, ik volg ook gewoon hier uh, nu.nl... en dat soort uh, bronnen... en CNN ja. en BBC. Ja, eigenlijk Meer is het... Is het, het, uh, het is een, nee. Nou, laat ik het zo zeggen. Zo volg ik het ook. En... Uh, Volgens mij zit er een hele operatie nu achter... en allerlei adviseurs uit de hele wereld. Ja. Uh, volgens mij zijn er strategische keuzes gemaakt. En lijkt nu dat alle gijzelaars uh, vrij zijn. Maar ja, niemand weet natuurlijk precies uh, hoe de situatie is... want het is een hele grote mol. Z zijn, zijn er bekenden van jou bij betrokken? Als, als slachtoffer? Nee, dat niet. Nee, okay. nee, dat niet. Wat eigenlijk een gelukje is als je zo dichtbij woont. Ja, zeker. Ja, zeker. Vooral omdat, ja, ik zat er dus ook nog de week voor met twee mensen. En ja, juist als, uh, als je lang zegt, maar ik woon nu ook een jaar in Kenia... dan is het af en toe heerlijk eventjes een beetje het westerse wereld te, te proeven. En dat kon echt alleen maar in dat soort mols in uh, Nairobi. Ja. Dus uh, ja, er, er, er waren waarschijnlijk op dat moment ook heel veel westerse mensen. Precies, ja. Veel uh, ook ja. onder de slachtoffers die gevallen zijn. Nou... Uh, heftig. Ja. Uh, ook succes dan dan maar met afwachten daar. Ik weet niet of er, of er wel mensen misschien zijn uh, betrokken uh, van, van de stichting waar jij daarvoor werkt. Of, de, of dat er mensen nu in spanning zitten. Hoe gaat het met die of met die? Nou, ik merk wel op kantoor uh, dat, dat iedereen is ermee bezig. Maar het is niet dat ik uh, iemand heb gehoord die echt, uh, iemand echt zelf kent. Nee. En bij Matteo hebben wij uh, echt zoiets van... Uh, regie, we gaan gewoon door met het werk wat we doen. Voel jij en jezelf dan wel veilig? Nou, dat is inderdaad, uh, in, in die zin, uh, voor iedereen is nu echt duidelijk... Uh, ja, ik voorkom gewoon naar Nairobi gaan. Uh, als het onnodig is, grote uh, dus verplaatsingen, zeg maar, van uh, door het land. Dat is gewoon nu ook niet uh, heel verstandig. Maar ja, voor de rest, uh, voor de pandemie, niet onveiliger dan anders. Want hier zijn altijd uh, restricties. En uh, je moet hier altijd meer opletten dan bijvoorbeeld in Nederland. Ja, het hoort ook een beetje bij het land. Ja, ik kan nooit in het donker alleen over straten en dat soort dingen. Ik moet altijd heel erg opletten. Bijvoorbeeld ook in Nairobi moest ik altijd al heel erg opletten. Ja. Dus, uh, maar maar ik kun, kun ik je, kun je dat uitleggen? Teken. Wat is dan heel erg opletten? Dat, dat, uh, vanuit Nederland is dat misschien een te plaats, maar waar let je dan heel goed op? Uh, nou, dan in die zin dat je gewoon bijvoorbeeld, uh, ik neem bijna nooit een handtas mee. Uh, nou, in Nederland is het heel normaal met je iPhone op straat te lopen. Nou, dat doe ik je absoluut niet. Nee. Ik bel bijvoorbeeld nu met een heel oud, ik zou eigenlijk kunnen zeggen... een oldschool uh, toestel. Uh, dat is allemaal bewust dat je dus zo min mogelijk opvalt. Weinig sieraden, uh, zo min mogelijk opvallen. En uh, vooral ook in Nairobi bijvoorbeeld... Uh, bepaalde wijken absoluut uh, ontlopen. Maar dat geldt hier ook in Tica het werk wat Matteo doet... Uh, ja, bijvoorbeeld, dat is ook hier... Uh, een hele grote uh, slum, een uh, sloppenwijk. Mm -hmm. ja, daar kan ik absoluut niet alleen rondlopen. Dus moet ik altijd met begeleiding moet ik daar uh, rondlopen. En dat geldt ook in Nairobi in bepaalde gebieden. Ik ja. was vorige week in de grootste... het Kibera is ook de grootste sloppenwijk in Nairobi. Ja, daar, daar kan ik echt alleen onder begeleiding... Met, van iemand die daar woont, kan ik daar zijn. Ja. Dus dat is eigenlijk wat je altijd moet doen. Erg op je hoede zijn... Als westers iemand val je hier altijd enorm op. Spannend. En nu een beetje extra spannend. Veel succes daarmee met het werk. En, uh, en dank voor de update uit, uh, uit Nairobi, Kenia. Maaike, dankjewel. Graag gedaan. Dag.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 Forward to another day, yeah. day town Links en rechts weer, en nu is die dekking helemaal open en de scheidsrechter springt er zeer terecht tussen. wil zegt waarom eigenlijk, ik voelde het toch niet, maar hij krijgt opnieuw acht tellen rust in die zesde ronde. Wat er gaat gebeuren of kan, kan, kan, kan ik nooit zeggen. Ik kan zeggen dat ik weer kampioen ben. Dat zeg ik omdat ik erin geloof. Dat zeg ik omdat ik weet dat ik me daar 100% voor gegeven. Uitkomst kan ik je niet vertellen, kon ik het maar. Ja, zo kunt u ook usser horen bij de EO. In dit is was de dag, moet ik zeggen, blikken we samen met de uh, bokser Regilio Tuur terug naar het jaar 1994. <laughs> Regilio, uh, goedemorgen. Yeah. Hey man. Dat was het, uh, het jaar waarin uh, jouw jongensdroom werd waargemaakt. Je veroverde toen de wereldtitel in het superlichtgewicht uh, van de uh, WBO, World Boxing exactly. Organization, in Ahoy in Rotterdam. Yep. Weet je het nog? Ja, natuurlijk. Het was mijn... My... You know, one of my life's greatest uh, achievements. Toen weet ik dat nog. Dat is dat Ik heb in mijn leven een paar dingen die me die, uh, fresh in my mind. En dit is een van de dingen dat natuurlijk. Dit is een van die dingen. En, en weet je ook nog dat moment toen, ik weet niet of het ook half zes was dat je toen opstond, maar dat je dat je wakker werd op die dag en dacht, oh, vandaag moet het dan gebeuren. Ja, yeah, weet je, dat is was een moment dat that... Ik lived my whole life towards. Heel like mijn leven heb ik daarop daar, daar, daar gedroomd. Dus ja. so dat was de day dat ik. Dat was a destiny. Ja, en je had natuurlijk toen al wel uh, het een en ander op jouw naam staan. Je had uh, op de Olympische Spelen even de nummer uh, of de huidige Olympische kampioen in één knal een knockout geslagen. Dus mensen hadden yeah, ook al verwachtingen. En dat was, was, by the way, dat was, uh, what is, last like Tuesday, de 18e, was 25 jaar ago. De tijd vliegt, hè? De tijd vliegt, ja. <laughs> dat, dat kun je wel stellen. <laughs> hoe, weet, je, weet je nog hoe dat voelde? Want ik kan me voorstellen. Krijg je die wedstrijd? Dat, dat is spannend. De, er zit een druk op je schouders. Het is je droom. Eh, en, en dan lukt het. Dan hou je, je die wereldbeker in je handen. Heb je nog? Kun je nog twintig jaar ja. teruggaan in de tijd? En, en hoe, da, hoe dat voelde? dat voelde? Ja, of course. course. Het yeah, laatste dag van gisteren. You know this. It like, uh, I've been saying that I want to be world champion since I was 15 years old. Weet je? je? Yeah. Um, ik had de vader die mij die mij uh, die mij heel erg daarin, daarin motiseerde. Ik so, uh, was zo was 16 ik zei dat ik de world champion en ik heb heel mijn leven moeten horen dat het dat het dat het, dat het niet mogelijk was So, the moment dat dat gebeurde. I, I know that I was I was capable of do it. Ik, ben, ik, ben, ik ben ik ben in 1989 januari in Amerika ver yeah. en ik heb ik heb mijn uh, I put my focus op on one ding en ik heb, er, ik heb er alles opgegeven. Uh, to become the champion of the world. En ik heb uh, ja, het waar mogen maken. Precies. Je hebt het waar mogen maken. Je hebt het nog zes keer ook met succes mogen verdedigen. Yeah. Uh, lijkt me ja. ook dat je op een gegeven moment denkt... Ja, uh, jongens, laten we eerlijk zijn. Er is niet zoveel uitdaging meer voor mij. Maar ja, het was... You know, you know what it is? Wat voor mij... Wat voor mij was het eerval was dat... I, I was the first And I'm still the only Dutch... Professional Parking World Champion of All Times. Er is nog niemand voor me geweest, maar iemand na mij geweest. Dat is ook jammer, toch? Ja, dat vind ik erg jammer, want ik motive de young, young guys toen ik bokste, uh, Poeder, Daily Boss, Joe, wat heb ze hier gehaald naar Amerika. Mm -hmm. Iedereen gehaald. Maar die hebben jammer, jammer dus niet, niet gehaald. Zoals ik, waar, ik, ik heb het boksen op een hoog niveau neergezet. En op een gegeven moment waren de dingen in mijn leven die me uh, die, uh, die, die, die parten speelden. In mijn privé, waarin, die, die ik toen belangrijk vond. En, en en I made a choice for that, I chose voor dat. En toen ben je met de boksen gestopt en dat was, uh, geloof ik, rond de millennium tijd. Hè? Dat was yeah, exactly. Yeah, ja exactly. Ja, ja, ja. Je bent uh, uh, je bokst nu ook niet meer. Wat, wat doe jij nu in het dagelijks leven? I, I'm in de fashion business. Ik doe men's fashion? Ik doe Dat is altijd mijn passie geweest. Mode. En dat um, is mijn my, my passie in het uh, leven uh, en wat ik. just started een company in. Op uh, hier in, in. in in New York om over een destination consultancy. Zo. So, ik zit in New York komt dan we tell je waar to stay, waar to eten, waar to gaan, waar to zien, all about all that. Oké, je bent bijna een soort een soort reisgids. Ja, ja, maar alleen gefocust op New York. Alleen voor that's, New York. Like, Oké, okay, duidelijk. Dan kom ik zo, dan half het einde van het jaar. Dan kom ik daar middenbuiten. Oké. Over jouw leven regioudur, komt er een, uh, een, film. Er wordt een speelfilm gemaakt over boksen, maar ook over al die dingen uh, over jouw roerige leven uh, privé. W wat gaan uh -huh. we precies zien in die film? Nou, well, What je hebt, um Kijk, ik ben I'm one of the one of the first children of migration. Ik ben ik ben gekomen in 1971. Ja. Uh, Twee, sorry, vijf jaar oud. En uh, dat verhaal is dus een beetje vergeten. Um, um, het verhaal van, uh, van uh, ha, uh, hoe de jongens Surinamers de, de, meegemaakt hebben... de migratie van hun familie van, van Suriname naar Nederland. Um, dat, uh, dat is later in mijn leven. Leven ben ik erachter gekomen dat dat was een heel belangrijk deel van mijn leven Dat ik daar mijn, mijn, uh, uh, mijn krachten maar ook mijn, mijn vakte van houdt. Dat ja. um, um, both my strength and my weakness come from, that, come from that period. En is dat dan ook vooral wat, wat we in de film gaan zien, jouw jeugd in Nederland? Nou ja, wat je, wat je gaat zien is, is wat wat wat wat uh, what made the person me. Weet je wat wat heeft mij de kracht gegeven om, om, uh, om ja, een legendarische uh, prestatie neer te zetten, maar daarna wat heeft mij gevuld? Ja. What is my, what, all of my weakness, you know. What brought me to my knees? Wat tegenstanders in de ring niet konden, dat heb ik wel gedaan. Maar noem eens zo'n gebeurtenis dan die jou echt gevormd heeft? Een van de gebeurtenissen kan ik je makkelijk stellen. En mijn verhaal is het verhaal van velen. Alleen hetgeen is, I have, a, I have a famous name. Maar uh, hoe het gegaan is met de me Mag ik vragen vraag hoe oud je bent? Ja hoor, ik ben 24. Joker, okay, so, so, you know, you're, you're a new generation. Weet je, jij bent jij in in in een in in in, uh, in samenleving die die mensen zoals ik heb hebben hebben geholpen te vormen. Dat doe ik niet met mijn boxprestaties, maar dat bedoel ik met when I came to Holland, I was I was we were the first black black children. There were no Moroccans, there were no Turks. Yeah. We were the first black kids. En um, um, die ervaring die wij toen meegemaakt hebben, uh, vanaf maar ook maar ook de uitdruktonen Holland te meemaken. het houdt ons nooit verteld. En wat ik, wat ik daarmee wil zeggen is dat see, in in elke migration story, or, or, my parents left, you know, they left us behind. Ja. Ze hebben ons achtergelaten, weet je wel? En ik, ik was ik kind van vier jaar. Je ja. niet meer gegaan. Ze hebben je achtergelaten in Nederland? En, nee, ze hebben <laughs> gemaakt mijn migration was van Suriname naar Nederland. Ja. Dus mijn de familie, zoals zoals met, met duizenden families gegaan is. Hadden niet het geld om, om, om, om de kinderen mee te nemen. Dus dan ging de vader ging vaak eerst. Ja. Yeah. Ja, en dan wat geld verdienen. En dan die got the mother. Ja. Dus yeah. Geld verdienen. En dan gingen de kinderen één verhaal, één vereniging, werden dan gehaald. En uh -huh. het kan, nou, en I was a boy van 4 years old. En ik, ik, ik, ik heb het nooit begrepen. En ik. Ik ben het als kind achtergelaten. Ja. Yeah. En dat, he, dat heeft mij. Uh, heeft mij dat heb ik nooit mijn leven geweten. Dat heeft mij gegaan. Daar, daar heb ik een jeugdraam opgelopen. Dat ik never ever knew. Dus ik, ben, ik, kan, ik, kan mijn, ik kan me verinneren... Eh, vanaf ik vijfde jaar uitdelen. Ja. Dat vond ik me herinneren. Uh, en ik heb mezelf daarna... En vanaf mijn vijftien jaar... dat I landed in Holland... Weet je, hm. ben ik één groot positief... Um, um, bonk geweest van prestatie. I've always been the best. at anything I did. Maar was dat, dan? Misschien, was dat dan misschien een soort compensatie... voor, voor je jonge jeugd? dat was, uh, wat ik later, dus je moet het zo zien, van mijn vijfde tot mijn, mijn dertigste jaar ben ik het voorbeeld geweest van hoe, hoe een kind moet zijn. Een uh, uh, uh, school, een uh, home, een church, goed gedrag, alles, weet je wel, prestaties, alles, uh, ik heb alle prijzen van die mannen. En op mijn 30 jaar oud I fucking crashed. Ja. Yeah. Weet je wat? en na, na een scheiding, omdat mijn dochter bij me vanaf gehaald is, kreisde ik. Weet je, en, uh, dat, en, en ik... Ik ben mijn biggest my biggest critic, bij mijn eigen grootste uh, critici. Ik ben graag als zoeken waar ik vandaan kom. En toen ben ik achterkomen dat ik ergens vandaan er kom voordat ik me kan herinneren. Ja, en, en, en, en, die, die, de, de film die wij krijgen te zien, wanneer komt die uit? En, nou ja, we, we, zijn, we zitten nu in het verleden nog in de beginfase. Wordt nog oh, gemaakt, hè, met regisseur om Kruishoop. Ja, Meem Kruijs, oké. Meem Kruijs is een regisseur, de writer the in Nederland. Die woont er een leeg hele jaren. En zij zet net een film achter de rug en zij heeft mijn boek toen gelezen. En ja, die is helemaal geïnspireerd geworden voor mijn verhaal. En ze heeft mij toen contact met mij opgenomen gezegd van... Ik wil graag het verhaal doen. We do talking about it. Ja. En, um, en ik heb dus gezegd dat... Kijk, mijn boxprestaties spreken voor zich. You die staan als een paal boven water. You know, that, that's a part of me. But what I think is a lot more, more, more important, is het verhaal wat achter me ligt. Ja, precies. En ligt het verhaal Maar betekent dat dat de film meer over jouw persoonlijke leven zou gaan dan over je bokscarrière? Ja, als het aan mij ligt wel. I don't think so. I don't think so of course, ik heb wel een legendarische prestatie neergezet, weet je. Dat mag te goed over overzien. Mm -hmm. uh, but what I think personally, dat klinkt misschien wel raar van mij, bij mij is naakomend. Mijn verhaal is een verhaal van velen. Ja. Van vele verhaal, Surinamers. Surinamers, maar ook Nederlanders. Jij bent 24 jaar, dus je groeit in een in multicultural uh, uh, society, weet je? Ja. Maar mind, mind you, mind you, I have create that. Ja. Nou, wat. en het verhaal is nooit verteld over hoe, hoe, hoe, hoe de Surinamers meegemaakt maar ook die oudste Nederlanders meegemaakt hebben. Ja. Ik ben, ik ben benieuwd naar de film, uh, Regilio. Dank je wel dat je even over, uh, ja, over wilde goed, vertellen. En even wilde terugblikken naar die mooie dag in 1994 dat je wereldkampioen werd. <laughs> uh, Thank you so much. Veel succes met het uh, tot stand laten komen van de film samen met de regisseur Zemeer en Kruishoop. En uh, we gaan het afwachten. Thank you so much. Appreciate it. Okay? Bye -bye. Dankjewel. Fijne dag. Thank you. Bye bye. Zometeen uh, horen we in uh, dit uh, woord de Dag uh, van, uh, van Axel uh, Ruger... over het Van Gogh Museum in Amsterdam... waar uh, de nieuwste Van Gogh is opgehangen... die uh, bijna bij toeval werd, uh, werd ontdekt. Maar eerst gaan we even naar Kiss Me luisteren... van Sixpence, None the Richer. It's me van Sixpence None the Richard. Hij is nu uh, bijna zeven jaar directeur van het Van Gogh Museum in Amsterdam en erg blij met de laatste ontdekking. Axel Rugger hangt uh, vandaag de zonsondergang bij een Moon Majour op. Meneer Rugger, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Bent u uh, als museumdirecteur uh, nog een beetje zenuwachtig voor het ophangen van zo'n bijzonder werk? Uh, nou ja, het is natuurlijk altijd een spannend moment om uh, zoiets belangrijks te presenteren um, aan het publiek en dat op te hangen. Dus ja, dat gaan we vanochtend doen. Dat gaat u vanochtend doen en er zal vast ook wat, uh, wat pers bij aanwezig zijn. Uh, ja. het, het is uh, nou ja, bij toeval ontdekt is niet helemaal kloppend, want het was eigenlijk al wel vaker ontdekt. Uh, maar toen dacht niemand dat het echt een Van Gogh zou zijn, geloof ik, hè? Ja, nou ja, het, is, het werk uh, is eigendom van een particulier en inderdaad is het één keer eerder ook bij ons in het museum heel kort uh, gepresenteerd uh, aan een uh, voormalige collega in 1991, maar nu is het eigenlijk echt pas het moment dat we daadwerkelijk... Um, zij kunnen laten zien dat het van Van Gogh is... op basis van een heleboel indicaties uh, en eigenlijk een soort bewijsstukken... Um, en daar uh, ook echt zeker kunnen zijn. Dus ja. daarom het is het echt een nieuwe ontdekking. En, en hoe kan het dan dat er eerst dus in 1991 werd gezegd dat het geen Van Gogh was... en dan nu dan met zekerheid wel... en dan zelfs dat het een heel belangrijk scharnierwerk is... en dan een soort overgang in zijn manier van werken typeerde. Hoe kan het dat er zo verschillend geconcludeerd is over hetzelfde werk... Ja, nou ja, ik, de korte antwoord zou kunnen zijn voortschrijdend inzicht, maar dat is een beetje te makkelijk. Uh, toen het werk destijds gepresenteerd werd, uh, kwam het inderdaad voor een dag naar het museum. Eén um, persoon heeft, heeft toen daarnaar gekeken um, die um, niet wist um, wat er eigenlijk uh, voorgesteld was, die die locatie niet kende of herkende destijds. En er zitten wat passages in het werk. ...die niet allemaal even sterk zijn. Dus op basis daarvan heeft hij waarschijnlijk vrij snel geconcludeerd... Um, ...nou, ik denk het toch maar niet. Maar deze keer dat het werk opnieuw gepresenteerd werd... ...had de eigenaar een idee dat het dus inderdaad om een locatie... buiten arle in, in de Provence um, waarvoor het werkzaam was, zou zijn. Ja. Um, en op basis daarvan hebben wij dan toch... En deze keer mijn collega's het gevoel gehad, nou, daar kan toch wel best wat achter zitten. En dan zijn we een onderzoekstraject van twee jaar ingegaan om inderdaad die verschillende uh, puzzelstukjes bij elkaar te leggen. Dat betekent dus veel technisch onderzoek naar de materialen die Van Gogh gebruikt heeft. De opbouw van het hele schilderij, het doek enzovoort, uh, maar ook naar de echte herkomstgeschiedenis. En uiteindelijk blijkt dat het werk uh, zowel in de brieven van Van Gogh genoemd wordt als ook um, op de inventarislijst van uh, de familie uit 1890 um, dat het schilderij daarop staat. Uh, en toen bijvoorbeeld ook in 1991 was die inventarislijst nog niet gepubliceerd. Dus het valt diegene van destijds niet echt te verwijten dat die dat niet herkende. Oké, okay, duidelijk. En, en even, kunt u voor ons schetsen, wat, wat zien we op dat nieuwe werk? Of nou ja, nieuw ontdekte werk van Vincent van Gogh? Ja, nou, het is een, het is een landschap. Het is een vrij groot schilderij. Het is um, bijna een meter breed en uh, ongeveer 80 centimeter hoog... wat voor Van Gogh zijn doel een groot werk is. Dus dat betekent ook dat hij uh, tamelijk wat ambities daarmee had. Het is een uitzicht uh, op een landschap met... Um, met uh, bomen en uh, uh, in het landschap met een zonsondergang, dus dat betekent dat overal ook um, wat soort goudkleurig um, zonlicht te zien is en um, dan op een heuvel, op, oots, op de achtergrond links op de achtergrond is de ruïne van het klooster van Mama Joor te zien. Ik, uh, ik droom helemaal weg zo, uh, s ochtends vroeg Ja, nou ja, het is ook daadwerkelijk een, een heel mooi werk, het is heel uh, dik en pasteurs uh, geschilderd en daarom is het ook op dat moment een belangrijk werk voor Van Gogh. Het is in de zomer van 1888, om precies te zijn, op 4 juli geschilderd. Dat blijkt uit de brieven en het is uh, eigenlijk een van de eerste werken waar Van Gogh overgaat naar die veel uh, uh, dikkere manier van schilderen, echt dikke verf te gebruiken waarvoor hij eigenlijk later zo bekend uh, zou worden. Oké, okay, dus het was echt een overgangspunt voor hem. Maar als ik het goed begrijp, dan had hij zelf het schilderij... liever in de prullenbak gegooid. Uh, ja, hij had wat uh, zeg maar kritische aanmerkingen daarover. Hij had net niet uh, dat bereikt wat hij uh, had gehoopt. Maar we moeten ook zeggen dat Van Gogh altijd bijzonder kritisch was... over zijn eigen werk en zelfs werken als de sterrennacht... In, die nu in het museum of modern art in New York hangt... één van zijn allerberoemdste werken... Um, daar was hij net zo kritisch over. Dus in dat opzicht um, is dat vaker voorgekomen. Hij was eigenlijk nooit tevreden. Uh, nou ja, dat uh, is niet, klopt ook niet helemaal. Maar hij was bijzonder zelfkritisch. <laughs> wat, op, wat op zich een mens hiert. Uh, als ik even een uh, wat, uh, wat meer ordinaire vraag mag wat, wat kost dit schilderij? Nou, daar kunnen wij eigenlijk niet, niet veel over zeggen. Voor ons als museum is dat ook... Um, uh, niet zo heel belangrijk. De kunsthistorische waarde is voor ons heel erg groot. Um, en het werk komt nu in bruikleen uh, naar het Van Gogh Museum voor een jaar. Van die particulier gaat dan weer terug. En als hij zou beslissen om het uh, of, uh, te verkopen, dan um, zal dat blijken. Dan zal dat blijken, ja. Maar is, is het nog niet getaxeerd? Uh, nee, daar is een, een indicatie gegeven, maar daar kunnen we verder geen, geen afspraken over doen. Nee, maar het, is, uh, het is vast, uh, blijft vast niet bij een paar miljoen euro. Uh, nou, daar kunt u van uitgaan. <laughs> daar kunt u van uitgaan. U heeft vast veel, uh, va veel reacties gekregen de, de afgelopen tijd... Uh, toen bekend werd dat uh, dat, dat schilderij nou ja, ontdekt. Wat. Wat, wat is de meest uh, voorkomende reactie die u te horen krijgt? Uh, nou ja, positieve verbazing. Ik bedoel, het is echt een once in a lifetime... Uh, ding wat er gebeurt. We hebben zoiets in de hele geschiedenis van het museum uh, nog nooit meegemaakt. En om het in perspectief te plaatsen, we krijgen ongeveer 200 aanvragen per jaar van mensen die uh, denken of hopen dat ze een onbekend werk uh, van Van Gogh uh, hebben. En In al die tijd is uh, zo'n kapitale ontdekking eigenlijk nog niet gedaan. Er zijn 200 zijn dat... mensen per jaar die u mede, uh, uw, uw museum. Ja. Van hé, hey, ik heb nog iets op zolder liggen. Ja. Volgens mij ja. is het een Van Gogh. Ja. ja, natuurlijk. Allemaal hopend dat dan ook um, uh, daar uh, inderdaad iets bij zit. En wat dan ook natuurlijk uh, financiële consequenties zou hebben. Ja. Maar um, het is inderdaad uh, nog niet voorgekomen. En dit is nu ook een bijzonder groot stuk uit de eigenlijk de uh, meest belangrijke bloeiperiode in het werk van Van Gogh, uh, die zomer en Aarde. Dus um, vandaar dat het daadwerkelijk heel bijzonder is. Ja, want, want hoeveel werk heeft hij daarna nog gepraat? Want als ik het uh, uh, me goed uh, meen te herinneren uit het geschiedenisboek... is hij twee jaar na dit schilderij is hij, uh, heeft hij zelfmoord gepleegd. Precies, ja. ja. Want, dat klopt. Is er nog veel werk van hem na dit schilderij geweest? Daar is nog heel veel werk geweest. Van Gogh is ongelooflijk actief geweest. Heeft in totaal ongeveer uh, net boven de 800 schilderijen geproduceerd... in zijn tien jaar als kunstenaar. Uh, dus inderdaad, uh, daar is, komt nog heel veel werk daarna. Dat, dat zijn er uh, 80 per jaar, dus dat, zijn, uh, dat is gemiddeld meer dan één per week? Ja, zeker. zeker. Een, een drukke man. Ja, zeker. Is, is het niet ook gewoon stiekem een klein beetje uitbuiten van dit werk... Uh, uh, voor meer bezoekers, voor uw mooie museum? Um, nou ja, dat uh, zal nog blijken of het uh, dat, dat effect hef, um, heeft. Maar uh, kijk, voor ons is het uh, het allerbelangrijkste um, dat uh, de, wet de wetenschappelijke prestatie en dat we inderdaad um, weer een stukje aan het verhaal ook rondom Vangel toe kunnen voegen. Um, en voor ons is het heel belangrijk, we zijn ook een onderzoeksinstituut. Um, en dat dit soort onderzoek ook eigenlijk alleen maar door musea gedaan kan worden met de originele werken um, en met uh, de verschillende manieren van onderzoek, technisch, uh, maar ook kunsthistorisch onderzoek. En uh, dat is voor ons wat uh, leidend in het huidige ja. is. En, en wat brengt dit schilderij ons dan? Laat het ons dan zien dat hij ook echt geworsteld heeft met zijn stijl en ook zelf soms gewoon een beetje aan het zoeken was? Ik bedoel, dit werk bij uitstek is aan de ene kant een groot ambitieus werk waar Van Gogh um, echt hoge verwachtingen voor had. Uh, maar tegelijkertijd laat het ook inderdaad uh, duidelijk zien, uh, de wat meer experimentele kant van Van Gogh. Um, en dat het uh, niet allemaal zo 1, 2, 3 uh, makkelijk te doen was. Nee. Het hangt bij u een jaar in het museum. Is dat, uh, is dat lang genoeg voor u? Inderdaad. Uh, nou ja, voorlopig. Ik bedoel... Uh, met zo'n belangrijk werk uh, is, dat, uh, is, is dat nooit lang genoeg, maar wij zijn al lang blij dat we nu een jaar lang uh, het schilderij in de context van onze collectie uh, en andere werken van Verhoog uit die tijd uh, kunnen laten zien. Kijk. Meneer uh, Axel Rugger, directeur van het uh, Vincent van Gogh Museum in Amsterdam. Veel plezier bij de feestelijkheden vanochtend en dank u wel voor uw bijdrage. Dank u wel. Zometeen uh, dan zijn wij klaar en dan hoort u in het NOS Radio 1 journaal van alles over de toestand in Nairobi, Kenia. Uh, alles over de verlaging van de zorgpremie bij DSW en de tegenbegroting van de ChristenUnie. Die heeft ook een tegenbegroting gepresenteerd in navolging van het CDA. Uh, dat allemaal zometeen. Wij sluiten af voor vandaag. Uh, we hebben vanaf twee uur uitgezonderd door u en we hopen dat u ervan genoten heeft. Van mijn kant wensen kun een hele fijne dag. Tot de volgende keer.